En je komt niet aan de vak, dan ben je vaak zo machteloos en niet op je gemak. Dan denk je bij jezelf, wat zit er hier verkeerd? Heb ik daar al die jaren lang dan zo voor gestudeerd? Ik zoek nog steeds een baan. wij zoeken nog steeds een baan. paar. zitten maandenlang in de ww En niks te doen, ook niks te doen. En ook geen boel om wat te doen. Met wat je krijgt, sta je gelijk op je ransoen. Ik wil een baan, wij willen een baan. Hoe komen wij daar nu toch aan? Regering, kom en help een handje mee. Wij willen van alles jouw een Een handje overhouden, we willen werken en weg gaan. Wij willen van alles jouwen, maar dat je overhouden. We willen werken en weg uit de pp. Ik rook de steer op voor de mens rond veertig, vijftig jaar. Die altijd bij zichzelf en dacht ik heb alles voor mekaar. Hij kreeg ontslag, het was gelijk gedaan Het viel voor hem ook heus niet mee op eens op straat te staan. Hij zoekt nog steeds een baan Wij, Wij zoeken nog steeds staan. een baan Wie helpt ons daar niet aan? O heer, die hee, dat valt niet mee O nee, oh nee We zitten maandelang in de pp En niks te doen, ook niks Wat je krijgt, sta je gelijk op je rand Ik wil een baan. Wij, wij willen een baan, baan. Hoe komen wij daar niet, aan? Wij daar niet aan? Aan? De Regering komt en helpt een handje mee. Wij willen van alles, jou en maar een handje. Overhouden we willen werken en weggaan met mee. Oh, jee, dat valt niet mee. Oh nee, o, nee. We zitten maandenlang in een bb En niks te doen, ook niks te doen. En ook geen poen om wat te doen. Met wat je krijgt, sta je gelijk op je ransoen. Ik wil een baan, wij, wij willen een baan. Hoe komen wij daar nu toch aan? Regering, kom en herf een handje mee. Wij willen van alles jou een maar een handje overhouden. We willen werken en weg gaan we. Wij willen van alles jouwen, maar geen handje overhouden. We willen werken en weg uit de pv. Wij willen van alles jouwen, maar een handje overhouden. We willen werken.